Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair premier Rutte ontkent wat er over hem in de krant staat. In de NRC beschuldigde een groep ambtenaren hem ervan... dat hij zijn zin doordreef bij het bepalen van het kabinetsstandpunt over Israël. Hij zou minder streng hebben willen oordelen over Israël... en het mogelijk schenden van het oorlogsrecht... zodat hij meer kans zou maken om de baas van de NAVO te worden. Maar daar klopt niks van, zegt Rutte. En uit de bewijsstukken, zoals mails en appjes... die het kabinet naar de Kamer stuurde, is dat ook niet gebleken minder treinen voor het traject Amsterdam-Rotterdam de komende tijd. Daar zijn beginnende scheuren ontdekt in bruggen en viaducten. Volgens ProRail valt een derde van de dienstregeling daarom weg. Welke treinen dat precies zijn is onbekend. Ook is onduidelijk hoe lang het herstel gaat duren. In Rusland moet een vrouw 27 jaar de cel in... vanwege betrokkenheid bij de moord op een Russische militaire blogger. Zij gaf de blogger, Vladlen Tatarsky, vorig jaar een beeldje dat op hem leek, maar in dat beeldje zat een bom die hem fataal werd. De vrouw zegt dat ze niet wist dat er een bom in het beeldje zat... en dat ze erin is geluisterd door een onbekende Oekraïner... die, ze, die had, naar haar eigen zeggen, wijsgemaakt... dat er een microfoontje in het beeldje zat om Tatarski te kunnen afluisteren. En dan even naar Tessel. Een visser daar had een aantal jaar geleden iets bijzonders gevangen. In zijn net zat namelijk een prehistorische bijl. En nu is die bijna helemaal gecheckt door een archeoloog. Het is een, een, een, een stenen voorwerp, een doorboord stenen voorwerp. Het is eigenlijk een soort uh, hamer gemaakt van een, uh, een stuk ruwe steen. Je ziet dat de doorboring zo loopt. Dus die steel heeft er op die manier heen gezeten. Flinke steel is dat ook geweest. Maar wat bijzonder is, is dat daarnaast ook een bijlsnede daar aangemaakt, is. Dus, dus je ziet eigenlijk heel mooi hoe het naar een punt toegewerkt is. De bijl is waarschijnlijk 8000 jaar oud... en ligt nu in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden voor onderzoek. Daarna keert hij terug naar Tessel, waar hij zal worden tentoongesteld. Dan nog het weer. Het is bewolkt en op steeds meer plekken motregen. Morgen begint de dag met veel regen... en daarna wordt het droog, zonnig en 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 I'm booming. Bro. It's a bro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 Uh, over projecten gesproken, uh, laten we het uh, daarover hebben. Tenminste, dit is een band die uh, al een beetje de lieveling uh, begint te worden bij het uh, grote landelijke muziekplatformen. Als 3 voor 12, want daar zijn ze al uh, min of meer al lang al op gepikt. Al was het vanwege de popronde, maar ze hebben dus ook al een indruk achtergelaten tijdens Noorderslag. Deze Amsterdams schuine streep, Hamense band, want uh, Tom Ratsma en Rahman hebben zelfs uh, voetsporen in Haarlem liggen. Sterker nog, ook zij waren ooit uh, betrokken bij die Robbe Akda-woord, maar dan in een vorig bandleven namelijk van Nemesis Hippie heet de band. En die band, die heeft nog helemaal niks uitgebracht, maar ze lopen er nou al mee weg. En we moeten het dus even watjes, uh, doen met de demo's. En dit is een van de werkjes die ze hebben uitgebracht. Red Flag Magician. Uh. Op een blik was dat met me en my name. Daarvoor hoorde je uh, Hikpi met Red Flag Magician. Um, over Francis op een gesproken. Een van de mensen die daarachter zit is Frank Bond. Die heb ik aan de telefoon. Goedenavond. Hey, ja. ja, want um, ik kan bij herinneren, uh, Passages, uh, dat is alweer...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 Ik zit nu in de, de ja ja uh, ja. Dus die andere jongens zijn, zijn ook nu even aan het meeluisteren met, met wat ja, ik zei? Die, die, die staan nu naast me. <laughs> uh, Max gaat met de wc op, maar <laughs> Ja, Ferry er wel naast ja uh, want, uh, want Ferry die is uh, ooit uh, ook een paar keer bij ons in de studio geweest om uh, te vertellen over Alaska. Uh, maar um, ja, want... want uh, uh,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 Ja, ja, euh, zoals, euh, zoals ik jullie eigenlijk het euh, beste ken. Een beetje, een beetje tegen draads in, in dat opzicht, toch? Absoluut. Ja, um, dan ga ik weer even verder met, met, met Frank. Uh, dankjewel, uh, Ferry. Is, Is prima, goed je weer door. <laughs> ja, dus sowieso. Um, uh, Frank, want, uh, want uh, ja, uh, dat zat dan toch een beetje, een beetje aan te komen, geloof ik, hè, dit, uh, dit verhaal met Alaska. Ja, maar we hebben wel de tijd gegeven, want uh, ik, ik, ik was toevallig een keer iemand aan het over vertellen... En...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 Ja, oké. Okay. Uh, maar nu uh, is het uh, vuurtje wel weer langzaam aan het branden, wat, uh, wat dat er gaat. Nou ja, wat wel cool is, gewoon, is dat als je elkaar dan dus weer ziet, ja. is het elkaar weer gewoon uh, goed. En dan is vooral die vriendschap belangrijk is, is ons, denk ik. Belangrijk. Ja. Uh, maar als je dan dus daarna weer gewoon gitaal om je nek hangt en je gaat dus spelen, en het lijkt net alsof je nooit bent gestopt, dat is heel vaag. Ja, is het, uh, ja. Is, is het zoiets als fietsen? Je verleert het nooit.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 Ja, persoon die ik had kunnen worden. Weet je, maar de persoon die had, worden. die had kunnen worden. Uh, ja, ja uh, zitten er dan elementen in de, van iets wat je graag in hem had willen zijn? ja, hij nog steeds zou zijn. Ja, nee, nee. Terugtrekken en verdwijnen, ik zou dat wel, uh, ik zou, ik zou dat wel erg leuk vinden. <lacht> uh, ja. Maar ik doe dat niet, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar uh, nee, dus, dus ja. En, en, en, ja, er is ook een, een, een vriend die. Uh, overleden is, die ook wel hem is, ofzo. Dus dat, dat is ook wel interessant. Dus er zit ook best wel veel van de realiteit er gewoon in. Ja, um, wat mij ook zo aantrekt in dit hele verhaal, in de personage, de karakter en noem maar op, is dat je dan erg geheimzinnig ergens uh, zou binnen, binnen kunnen komen, route uh, op, lang jas aan en uh, denken van, uh, nou, ik kan het uh, als een soort vlieg op, uh, op de muur, kan ik het allemaal beleven. Zoiets had ik altijd bij het uh, personage. Ja. Frans de Blaak, Schuin Francis Francis Alban Bleek. Ja, nee, dat is wel een mooie blik erop. En, en ik denk ook dat uh, het leukste aan Frans de Blaak als, als muzikaal karakter voor mij... is dat ik gewoon mag doen waar ik lekker zelf zin in heb. Dus yeah. als het vals is of het een beetje rammelt... Ik vind dat wel heel fijn. En dat ja. geeft me heel veel ruimte om ook die... Uh, het is allemaal wat gloomy misschien, maar het mm. is wel... Dat is wel echt een grote kans voor mij. Gewoon die eerlijkheid ten opzichte van... Wat, uh, van waar ik gewoon echt wel sterke dingen bij voel. Ik denk van... van, van dus, daar geeft Frans de Blaak gewoon een goede ruimte voor mij. Ja. ja uh,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 uh, instrumentaal uh, uh, werk mm. en, uh, dus dat, dat volgt die na nog maar eerst deze nu, want deze ligt natuurlijk ook al een hele tijd al en uh, van is al een tijdje dood dus <laughs> ik ben blij om op, uh, op 16 februari dus in, in de PX dan in, in, in een intieme setting uh, dit te presenteren ja uh, Spels heet die in ieder geval, Spells, ja. de, de EP. Zit, de, daar volgen dus nog drie uh, stukken op uh, die uh, we nog niet uh, kennen in dat uh, hele verhaal. Uh, uh, weet uh, je? Eentje, in ieder geval eentje. En, en, en of, dat, of dat er nog meer is, dat, dat ligt er totaal aan Frans. Ik denk dat Frans allemaal achteraf geladen. Maar dit is wat ik nu in ieder geval van uh, <laughs> oh, <goeie. laughs> Ik denk dat het hier wel weer klaar is. Ik denk ja. dat ik, heb, ik hier nog meer ga vinden. Ja, um, is het ook lekker als je dan op een gegeven moment uh, kunt zeggen, maybe I've been lying, zoiets?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 Ja, die zin alleen al is natuurlijk al een leugen, dat maakt hem wel leuk. Ja, ja daarom. Ik vind hem ook heel erg uh, een dubbele betekenis. Daarom ga ik hem ook uh, nu laten horen. Is dus Maybe I've Be oh, Line van Francis op een bliks. You My like land. Teach us how To open air Make us close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 ...Alaska op de planken, want ook Martin Tol was daarin te zien. En dat is tegenwoordig een huidig bandlid van Alaska. Samen dus met de oorspronkelijke leden Ferdinand Jonk... ...en met Louis van Sinteren, die ook weer terug is van weg geweest. Dus dat is een beetje het verhaal rondom Francis Alban bleek schuine streep Alaska...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 en dan Alex van der Haak... en ook niet te vergeten Max Koenders... daar te zien zullen zijn. Want dat is de begeleidingsband van Lassette. En dan zeggende is zij dus daarin te zien. Plus het feit dat er morgen een nieuwe single aan zit te komen. En die single die heet Body Mind Soul. Dan ben je helemaal bij. Gaan we nu verder met nog een nummer van Von V. Want ja...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 Frank Bont net uitgebreid gesproken over zijn werk. Maar dan heeft hij ook nog een muzikale en literaire broer Paul, PJ en Bond genaamd. Want die kreeg ineens bijvoorbeeld een heel positief bericht over het feit dat er een toch wel Amerikaanse platform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 de Rob agda voorrondes en Night-editie. De, de finale van de Night-editie is meteen of de finalist van de Night-editie. Ja, ik zeg het verkeerd. De winnaar van de Night-editie is gelijk geplaatst in de eindronde van de, de Rob agda -word. Dat is een beetje het verhaal. Ook deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf zit erop. En we sluiten af. En dat is misschien wel heel erg belangrijk...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 So I didn't talk mm -hmm.